Bismillah salatu Een zaak, beste broeders en zusters, een zaak die ons allen aangaat vandaag de dag, is hoe het gesteld is met onze vriendenkring. Iedereen dient zich af te vragen wie zijn vrienden zijn. Zijn het mensen die jou helpen om het goede na te streven, om de juiste weg in te slaan? Mensen die jouw fouten corrigeren? Mensen die jouw blijdschap delen, jouw verdriet delen? Als dat de mensen zijn met wie jij omgaat, dan heb je inshallah niks te vrezen. ...en dan verkeer jij in een goede vriendenkring. Maar tot onze grote spijt, als we om ons heen kijken... ...als we kijken naar de jongeren, naar de moslimjongeren... ...en met wie ze omgaan, dan valt ons op dat de vrienden... ...die zij hebben uitgekozen, alles behalve rechtschapen zijn. Alles behalve toegewijd zijn... Aan hun geloof. Er wordt weliswaar gesproken over een hechte verbindenis. Een hechte vriendschap die zij voor elkaar voelen. Want als je iemand aanspreekt op zijn gedrag. Of het gedrag van zijn vriend. Dan zegt hij, het is mijn beste vriend. Ondanks alles wat hij doet. Het kan zijn dat hij de meest verdorven persoon is... Maar toch voelt hij liefde en voelt hij vriendschap voor diegene. En dat is mogelijk, dat is best mogelijk, dat kan. Alleen, ik zeg erbij, dat zo'n verbindenis, zo'n vriendschap, <coughs> vergankelijk is, beste mensen. Het blijft niet overeind. Luister goed naar wat ik ga zeggen. Als, als de vriendschap die jij met iemand deelt, niet gestoeld is of niet berust... Het nastreven van het goede en het naleven van de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala, dan kan ik je garanderen dat het niet overeind blijft. Als het niet gebeurt in dit wereldse leven, dan zeer zeker in het hiernamaals Luister naar de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt namelijk, al ba'duhum li ba'din illa deze woorden zijn belangrijk belangrijk om erbij stil te staan om deze te analyseren en er goed over na te denken om deze te overpijnzen Allah subhanahu wa ta'ala zegt al aghilla al Achillah. wie zijn dat? al Achillah. het woord komt eigenlijk zeg maar van al -ghulla. En wat is al-ghulla? Al-ghulla is het allerhoogste niveau van liefde. Dus er is niet alleen maar sprake van liefde. Je hebt liefde. Maar wanneer jij liefde overtreft. Dan ga je over in Gullah. Dus deze mensen beschrijft Allah subhanahu wa ta'ala als zijnde aghilla. Wat in het Nederlands ook wel boezemvriend. Of boezemvrienden. ...wordt genoemd. Deze mensen zijn boezemvrienden. Je hebt weliswaar vrienden. Deze persoon is mijn vriend. Die persoon is mijn vriend. Die persoon is mijn vriend. Maar je hebt altijd één boezemvriend. Eén boezemvriend. Die overtreft iedereen. Die staat bovenaan. Maar toch zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aghillah. Dus deze mensen. Die naar elkaar verwijzen. Als zijnde mijn boezemvriend. Hij zegt tegen jou. Deze man... Is mijn boezemvriend. Of deze vrouw is mijn boezemvriendin. Deze mensen. Op de dag des oordeels, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Zullen zij elkaars vijanden zijn. Moet je je voorstellen. Dus diegene. Van wie jij denkt. Dat hij jouw boezemvriend is. Als die vriendschap niet berust. Op de juiste menhaj niet berust op de juiste basis, el -sunna, dan zullen jullie op de dag des oordeels elkaars grootste vijanden zijn. Subhanallah. Jullie zullen zelfs voor elkaar weglopen. Jullie zullen niks, maar dan ook niks, te maken willen hebben met die zogenaamde vrienden. In een vers vertelt Allah subhanahu wa ta'ala dat eigenlijk degene die zijn afgedwaald... <coughs> Dat zij op een bepaald moment de hel worden binnengestuurd. En dan komt er een groep binnenlopen. En nadat zij hebben gezien wat er op hen aan bestraffing staat te wachten. Dan zeggen ze, oh Allah, geef hun extra bestraffing. Zij zijn het, die ons hebben, doen afdwalen. Geef hun extra bestraffing. Maar dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, voor jullie allemaal is er. Extra bestraffing. Niemand uitgezonderd. Iedereen zou een ernstige bestraffing tegemoet gaan. Maar zie hier. Die mensen die naar elkaar verwezen als zijnde boezemvrienden. Ze haten nu elkaar. Ze verwijten elkaar. Ze vragen Allah om elkaar meer straf te geven. Subhanallah. Maar gelukkig. Het vers is natuurlijk een waarschuwing. Je zou je natuurlijk toch wel... Ernstige zorgen moeten maken hierover. Maar alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala heeft een uitzondering gemaakt. Hij zegt, illa al muttaqin. En illa is eigenlijk een woord wat in het Arabisch wordt gebruikt om een uitzondering te maken. Iedereen, maar dan ook iedereen. Al die boezemvrienden zullen elkaar haten. Zullen vijanden van elkaar zijn op de dag des zo Behalve de godsvruchtigen. Die waren in het wereldse leven boezemvrienden van elkaar. Ze streefden tezamen het goede. En op de dag des oordeels zullen zij ook boezemvrienden blijven. Want ze zullen beide plaatsnemen in het paradijs. Wat zijn de gevolgen van een goede gezelschap? Waarom zeg ik dat je een goede gezelschap moet nastreven? Waarom is dit zo belangrijk? Luister beste mensen. Om dit aan te geven, natuurlijk zijn er heel veel zaken op te noemen. Vele voordelen op te noemen als het gaat om een goede gezelschap. Maar ik wil één overlevering aanhalen van de profeet vrede zij met hem. En ik zal de interpretatie van die overlevering, wat er gewoon te weinig tijd is. Ik zou de interpretatie van die overlevering aan jullie voordragen. Daarin staat dat de profeet een goede vriend vergelijkt met de drager van parfum. Iemand die parfum draagt. Als je met hem omgaat, wat kan jou overkomen? Alleen het goede. Hoogstens zal een beetje of zal iets van die geur op jou afkomen. Dat is het. Dit is weliswaar een metafoor die de profeet Vrede Zij met hem gebruikt. Dit is natuurlijk <coughs> figuurlijk, bedoeld, figuurlijk bedoeld. Maar wat hij bedoelt te zeggen, sallallahu alayhi wa sallam, is als jij omgaat met iemand die goed is. Dan zul jij, of dan zal hij iets afgeven van zijn goede gedrag aan jou. Dus er komt iets van zijn verheven karakter op jou af. Je zou zonder meer een beetje van zijn goede gedrag overnemen. Hij zou jou het goede verkondigen. Hij zou jou van het slechte afhouden. Hij zou jou naar goede plaatsen meenemen. Denk aan de persoon die jou naar deze avond heeft meegenomen. Naar deze jongerenavond heeft meegenomen. Dat is een goede vriend. Hij zou jou naar plaatsen meenemen. Waar de Koran wordt gereciteerd en voorgedragen. Hij zou jou naar plaatsen meenemen. Waar de engelen neerdaal. En waar de rust van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn genade neerdaalt. Daar waar het boek van Allah subhanahu wa ta'ala wordt bestudeerd. Diegene kan aangemerkt worden als een goede vriend. En weet één ding. Het voordeel van een goede vriend beperkt zich niet alleen tot het wereldse leven. Nee. Hij zal jou zelfs voordelen opbrengen met betrekking tot het hiernamaals. Als jij komt te overlijden, hij staat bij je graf. Te huilen. En Allah subhanahu wa ta'ala te smeken. Om jou te begenadigen. Om je graf te verruimen. Hij smeekt Allah subhanahu wa ta'ala om jou te versteven. Hij smeekt Allah subhanahu wa ta'ala om jou te doen behoren tot de gelukzaligen. Hij is het. En op de dag des oordeels, als iedereen opstaat uit de dood. Als iedereen opstaat uit de dood. Dan zul jij, tezamen met diegene van wie jij hebt gehouden. Jouw vriend omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Onderdeel zijn van een verzameling mensen. Die uitgekozen zijn door Allah subhanahu wa ta'ala om plaats te nemen in een schaduw die hij voor hen heeft klaargemaakt. Jullie weten dat er zeven groepen zijn die Allah subhanahu wa ta'ala heeft uitverkoren. Om op die dag, en wat voor dag, als je opstaat, als je opstaat beste mensen op die dag, de zon hangt boven jouw hoofd. Die staat zo dichtbij dat de mensen verdrinken in hun zweet. En jij en diegene, mag plaats gaan nemen in een schaduw die Allah subhanahu wa ta'ala voor jullie heeft klaargemaakt. Vandaar dat wij lezen in een prachtige overlevering, dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, Allah subhanahu wa ta'ala, waarlijk, Allah subhanahu wa ta'ala, zegt op de dag des oordeels, waar zijn degenen die elkaar lief hadden omwille van mij. Omwille van mijn achtenswaardigheid. Waar zijn diegenen? Vandaag zal ik hen bedekken met een schaduw. Een schaduw die ik voor hen gereed heb gemaakt. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen tot diegenen te doen behoren. Een goede vriend, beste mensen, kan je leven verlichten. En een goede vriend, beste mensen, kan je hier aangenamer maken. Dus ga op zoek naar een goede vriend. Bismillah, We hebben zojuist gesproken over de voordelen, of het belang eigenlijk... Van een goede gezelschap. Nu wil ik het hebben als een vraag die vaak gesteld wordt. Wat zijn de kenmerken, wat zijn de eigenschappen van goede mensen, van goede vrienden? Ik wil beginnen door een overlevering van de profeet Vrede Zij met hem aan jullie voor te houden of voor te dragen. En ik zal me beperken tot de interpretatie. Hij zegt namelijk, en deze overlevering is overgeleverd door Ibn Maja en Sahih verklaard door Sheikh al-Albani rahmatullahi alayh. En daarin zegt de profeet dat sommige mensen, en gelet op deze woorden, sommige mensen vormen een brug naar het goede en afscherming tegen het kwaad. Dat geldt zeer zeker voor sommige vrienden. Zij vormen een brug naar het goede en een afscherming tegen het kwaad. En dat zijn de vrienden die jij moet hebben. Degene die wanneer jij op het punt staat om een zonde te begaan, dat hij jou dan tegenhoudt. En zegt, tot hier en niet verder. En wanneer jij een verplichting dreigt te verwaarlozen, dat hij tegen jou zegt, nee, dat moet je niet doen. Je moet je verplichting nakomen. Dus je moet op zoek gaan naar een vriend die een brug is naar het goede en afscherming is tegen het kwaad. En natuurlijk, deze vriend moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Want we kunnen natuurlijk hele mooie verhalen gaan houden natuurlijk over het belang van goede vrienden. Maar als ik jullie niet een aantal handvaten geef om je daarmee een weg te banen door het leven... En op zoek te gaan naar een goede vriend, dan heb je er niks aan. Dus ik zeg nogmaals, een goede vriend, die moet je natuurlijk kunnen vinden. Door te kijken naar een aantal eigenschappen. En je moet daarin selectief zijn. Je moet daarin selectief zijn. Je moet niet iedereen als een vriend aannemen. Een vriend is een bijzonder iemand. En daarin moet je selectief zijn. Een van de eigenschappen is dat hij zich houdt aan de voorschriften van zijn heer. Dit is het belangrijkste. Want iemand die rookt, drinkt, zich schuldig maakt aan zonden, zijn verplichtingen niet nakomt. Deze persoon is geen vriend te noemen. Zoals we net aangaven. Op de dag des oordeels zullen de Boezemvrienden, afstand van elkaar nemen. Ze zullen niks met elkaar te maken willen hebben. Wie is een vriend? Degene die zijn gebed nakomt. Degene die de voorschriften van zijn Heer nakomt. Degene die jou uitnodigt naar een jongerenavond, zoals ik net zei. Degene die jou uitnodigt naar het vrijdaggebed. Degene die jou uitnodigt naar het gezamenlijke gebed. Dat is een vriend te noemen. Dus de eerste eigenschap, hij moet... De verplichtingen nakomen. Dat is het eerste. En ze zeggen dat Omar radiallahu anhu, dus een uitspraak die overgeleverd is. Hij zegt, er is geen betere zaak te vinden die de moslim kan overkomen dan een goede vriend. Natuurlijk met uitzondering van het geloof. Want het geloof is het beste wat jou kan overkomen. Maar daarna, het beste wat jou kan overkomen is een goede vriend. Zoals jij zuinig bent, wat betreft je geloof, dien je ook zuinig te zijn, wat betreft het kiezen van je vrienden. Om een aantal eigenschappen op te noemen, zal ik mij eigenlijk beperken tot hetgene wat een imam Ibn Hazm, rahmatullahi alayhi, heeft gezegd. Toen hij sprak over het nastreven van het goede, dus als iemand het goede wil nastreven, zei hij, dan dien je, en gelet op deze woorden beste mensen... Het kan niet wat een aantal mensen zeggen. Ik wil het goede nastreven, maar ik ga om met mensen die het gebed verwaarlozen. Ik ga om met wat de broeder net aangaf eigenlijk, met drugsdealers. Ik ga om met mensen die stelen. Ik ga om met mensen die hun nachten doorbrengen in de discotheken. Dat kan niet, dat bestaat niet. Ibn Hazm, rahmatullahi alayhi, die zegt van degene die het goede nastreeft, dan dien je alleen om te gaan met mensen van het goede. Wil je het goede bereiken, dan moet je omgaan met de mensen van het goede. Als jij een vak wil leren, dan moet je natuurlijk aankloppen bij iemand die dit vak beheerst. Als jij bijvoorbeeld, stel je voor, als jij bijvoorbeeld wiskunde wil leren, dan klop je aan bij een docent wiskunde. Als jij een taal wil leren, dan klop je aan bij een leraar taalkunde. En zodoende, hetzelfde geldt voor een verheven karakter. Hetzelfde geldt voor een goede gedragscode. Dan klop je aan bij de mensen die het goede in zich hebben. Die mensen moet je hebben. En hij zegt ook, natuurlijk het nastreven van het goede is het bewandelen van een weg. En het bewandelen van een weg, om een weg te bewandelen, het is verstandig om altijd een metgezel bij je te hebben. Altijd een metgezel. En die metgezel dient goed te zijn ook. En zo kun jij het goede nastreven en bereiken. Vervolgens zegt hij, een goede vriend of een goede metgezel. Die jou vergezelt op weg naar het goede. Dient te voldoen aan de volgende zaken. Hij zegt, het moet iemand zijn die gekenmerkt wordt door vertroosting. Dat hij jou troost wanneer je het nodig hebt. Dat is een eigenschap. Het moet iemand zijn die het goede in zich heeft. Wat ze noemen in het Arabisch, in het Arabisch noemen ze dat el-bir. El-bir is eigenlijk een verzamelnaam. Voor al het goede. Alles wat goed is, zit hem in el-bir. In het goede. Alles. Dus alles als het gaat om het geloof, heeft hij in zich. Zo'n persoon moet je hebben. Iemand die een sidq in zich heeft. Waarachtigheid. Iemand die altijd de waarheid spreekt. En jullie weten het belang van een sidq. De profeet vrede zijn met hem. Jullie weten dat een van zijn bekendste eigenschappen was de Siddh. Waarachtigheid. Een van de bekendste eigenschappen van de profeten, alle profeten, is Siddh. Ze worden gekenmerkt door Siddh. Jullie weten ook dat de profeet zegt in een overlevering... dat een persoon de waarheid spreekt en deze blijft spreken... totdat hij bij zijn Heer geregistreerd staat als een waarachtige. Subhanallah. Fulan, Ibn Fulan, dus die, de zoon van die... Staat bij Allah geregistreerd naast zijn naam wat waarachtige. Terwijl een leugenaar daartegenover. Degene die liegt en blijft liegen. Op een bepaald moment staat hij genoteerd bij zijn heer als een leugenaar. Een andere eigenschap is dat hij de waarde kent van vriendschap. Dat hij weet wat het betekent om een vriend te hebben. Om een vriend te koesteren. Om een vriend bij te staan. Om een vriend te helpen. En zodoende. Dus hij moet wel de waarde kennen van vriendschap. Hij moet zich kenmerken met wat? Met geduld. Beste mensen, het bewandelen van een weg van Allah subhanahu wa ta'ala vereist geduld. Jij denkt toch niet dat je zomaar het paradijs binnengeleid wordt, dat gaat toch niet? Het paradijs is duur van prijs, duur. Je moet er wat voor doen, je moet werken, keihard werken. Dat gaat niet zomaar. Je denkt toch niet dat jij slapend paradijs binnengaat. Zo gaat het niet. Men moet werken, ploeteren, zwoegen, bidden, zaket uitgeven, vasten en ga zo maar door. En dan kom je in aanmerking voor het paradijs. El het moet iemand zijn die een vertrouweling is, betrouwbaar is. Iemand die jij ook dingen kan toevertrouwen. Een andere eigenschap is namelijk een hilm Dat betekent dat jij je woede kan onderdrukken. Dat diegene woede kan onderdrukken. Jullie kennen allemaal de overlevering van de man die bij de profeet aanklopte en bij hem kwam. En hij zei tegen hem, hij geeft mij advies. Toen zei hij tegen hem, la word niet boos. En de man die dacht het nog een keer te proberen, geef mij advies. La zei de profeet, word niet boos. En nog een keer, la word niet boos. En zodoende, zie het belang van zo'n advies dat de profeet het nodig achtte om drie keer te herhalen. Drie keer te herhalen. Wordt niet boos beste mensen. Ook wat belangrijk is. Is namelijk de reinheid van het hart beste mensen. Van binnen hier. Iedereen houdt zich. Alhamdulillah. Heel vaak houdt hij zich aan de reinheid van het uiterlijk. Van de lichaam. We wassen onze handen. We wassen ons gezicht. We wassen onze voeten. We, wassen, we vegen over onze haren. De grote wassing. Maar er zijn heel weinig mensen die zich ook bezighouden met de reinheid van het hart. Je moet je ook bezighouden. Met het reinigen van je hart. Wat bedoel ik daarmee? Je ledematen, die was je waarmee? Waarmee was je je ledematen? Met water. Je hart was je met de Koran en de Sunnah. Je hart was je met de Koran en de Sunnah. Je hart, die moet je vrijmaken. Van allerlei zaken die verdorven zijn. Van shirk. Van ongeloof. Van veel godendom. Van, van, van twijfels. Afgunst. Haat. Neid. Ga zo maar door. Je maakt je hart schoon. En je plant daarin wat? Je plant daarin... kalamullah, De woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere zaak wat ik wil meegeven... ware liefde voor elkaar beste mensen. Ik wil tegen jullie allemaal zeggen... Zoals wij hier bij elkaar zijn gekomen... Willen wij werkelijk dit voortzetten... Dan moeten wij hiervoor werken. Keihard werken. Zodat wij zoals we ook hier verzameld zijn... Dat we ook bij elkaar komen natuurlijk in het paradijs. Hoe doen we dat... Door ons te houden aan de voorschriften van onze Heer. En die schrijft ons voor om van elkaar te houden om willen van Hem. Subhanahu wa ta'ala. Dus de zaken die Ibn Hazm, rahmatullahi alayhi hier allemaal benoemt, ...gelden als een voorwaarde voor een goede vriend. Dus wanneer jij, mijn beste broeder en zuster... ...wanneer jij iemand vindt, treft met zulke eigenschappen... ...laat hem niet meer los... Bijt op diegene met je achterste kiezen. En dat bedoel ik natuurlijk figuurlijk, niet letterlijk. Bijt op hem met je achterste kiezen. Met andere woorden, laat hem niet los. Want hij is jouw steun met betrekking tot het wereldse en het hierna.